Ik hoop dat u uh, oren heeft om te horen en een hart om te verstaan vanmorgen. We gaan een mooi onderwerp behandelen. Ik hoop dat u de vreugdevol vol van zal worden. Ik heb het maar genoemd, geboden versus dogma's. U weet wat dogma's zijn, hè? Hoef ik geloof ik al niemand uit te leggen, hè? Maar ik denk het is toch wel weer zo goed om alles op een rijtje te zetten. Tot we een klein beetje onderzicht hebben wat... Is nou het woord van God, wat zijn de geboden van God en wat zijn nou dogma's? En ik hoop dat ik je aan het eind zult zeggen, goed dat ik het weer weet. Want het is heel belangrijk, want we zijn natuurlijk in ons leven met allerlei dogma's groot geworden, in allerlei kerken, en we hebben regels geleerd van mensen die niet de regels van God zijn. Daarom hebben we allemaal dingen gaan doen waarvan we meenden dat het goed was en waarvan toch de Heer zegt, te vergeefs. Hoewel ik die teksten nog niet eens in heb staan, want vergeefs eert gij mij, want u leert leringen die geboden van mensen zijn. Maar het is een hele heftige uitspraak van Yeshua zelf die het gedaan heeft. Het gaat over Gods geboden versus dogma's. We gaan naar uh, Efeze, een brief van Paulus, aan de gemeente van Efeze. En daar zegt Paulus, door de wil van God is hij een apostel van Christus Jezus. En hij schrijft zijn brief aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die te Efeze en te Sedam zijn. Hey. vind je dat niet leuk? Dat is nou een toevoeging hè? Maar ik zeg het van tevoren tot je zegt, joh, waar staat het in de Bijbel? Dat heb ik toegevoegd vandaag. Niet omdat dat een dogma van Willem is, maar het is wel belangrijk om te weten dat er meer plaatsen in de wereld zijn dan Efezen maar daar waar de Torah verkondigd wordt... en het evangelie van het koninkrijk van God... tot het ook in Amsterdam gebeurt. Paulus is door de wil van God een apostel. Een gezondene. Hij is een gezondene van Messias Yeshua. En hij schrijft zijn brief aan de heiligen. Steek je hand eens op. Wie van u zijn die hier heiligen? Een beetje jammer hoor. Het wordt nog meer, hè? Echt waar, geloof het, maar echt... We zijn de heiligen. Heiligen, dat zijn zij die afgezonderd zijn... ten dienste van hen. Die het heil verkondigt en brengt aan hen. Waardoor we ook mogen weten kinderen gods te zijn. Niet omdat we zulke beste brave broeders zijn... maar we hebben een intens verlangen... om in dat koninkrijk van God te wandelen... waarin God koning is en Yeshua de zoon van de koning is. En hij heeft zijn eigen zoon gezonden... om alles te doen wat noodzakelijk was... om ons te verzoenen voor God... Dus ook al zijn we geen rechtvaardigen, we zijn rechtvaardig verklaard. En op grond van Yeshua mogen we onze handen opheffen tot God in de hemel. En hij ziet ons. En hij hoort ons. Dus denk niet als je je handen opheft tot de Heer, hij zal mij wel niet horen. Want om Christus wil, onze hoge priester in het hemelse heiligdom, luistert vader. En dan zouden we een woord verkeerd zeggen. En dan zegt de zoon nog tegen de vader, vader hij zegt het zo wel, maar hij bedoelt het eigenlijk zo. Dat moet hij nog leren. Dus waar we tekort in komen, dat wordt aangevuld door de gerechtigheid van Messiach. van Yeshua. Goed, hij schrijft zijn brief dus aan de heiligen, wie waren dat ook weer? Steek je vingers eens op, nog meer heiligen in ons minder. Wij zijn afgezonderd, hè? toegewijd aan. Hè? Mijn vrouw die is heilig voor mij, wist je dat? En ik ben heilig voor haar, want we zijn elkaar volkomen toegewijd. Dat zijn heiligen. We gaan het nog een keer zeggen. Ik wil kijken hoeveel vingers er komen. Hij schrijft dus aan de heiligen en de gelovigen. Zijn die onder ons? Amen. Amen zie je al gelukkig. U bent soms langzame leerlingen en andere dingen begrijp je in één keer. Hè? We gaan verder. Aan de heiligen en de gelovigen in Christus Jezus die te Efeze en die te Abelasserdam zijn. Dus de boodschap van vanmorgen is gewoon voor u. En degenen die er niet zijn, die missen hem. Dus dan moet je dan de week maar zeggen: Joh, pak nog even de audio op de website, ...dan kun je het nog even horen. Dan weet je, je hoort ook tot de heiligen en tot de gelovigen. Je hebt wel geweten dat je dus afgezonderd en toegewijd bent. Dat is het bedoel vandaag. Wat zegt hij tot die heiligen en die gelovigen in Efeze en Abel -Sedam? Paulus die zegt: Genade zij u, streepje eronder. En vrede van God. Wie is God? Dat is onze Vader. Oh, en voor wie was hij ook weer de vader? Van de Heer Jezus Christus. De enige waarachtige God is de God en vader van Yeshua. Maar ook onze God en vader. Nou, zegt Paulus, hij kan nog niet stoppen met de lofprijzing. Hij zegt zelfs tegen God de Vader: Gezegend zijt gij! Gezegend zijt gij! Hij verheerlijkt zijn naam: Gezegend bent u! Niet omdat de meerdere de mindere zegt in deze, maar het is een uitdrukkingsvorm. Hef je handel en zeg: gezegend bent u, Heere mijn God, God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons, broeders en zusters, met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Dus wij zegenen God vanwege zijn heerlijkheid en hij zegent ons vanwege wat hij ons schenkt. We zegen gewoon twee kanten op. Vindt dat niet mooi? Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft. In Christus. Want Yeshua is in de hemel. Hij zit aan de rechterhand van God. Hij is opgevaren van de aarde. Hij heeft krijgsgevangenen meegenomen. Wij... Wij zijn zijn krijgsvervangenen, want de strijd die hij gestreden heeft tot aan Golgotha toe, het graf in, opstaan uit de dood en opvaren naar de hemel, is zijn overwinning. En omdat we gelovig in Messias zijn, gaan we met hem in en uit en in ons geloof zijn we volkomen verbonden. Ook al moeten we ooit nog opstaan uit de dood, want we moeten allemaal nog sterven. Snap je hoe ver het geloof gaat? Gaat veel verder dan dat we vandaag bij elkaar zitten. Alleen dan die eerste drie versen van Efeze is een evangelie op zich. Als je de woorden maar snapt en begrijpt, je kan daarin leven. En als je het over ons heeft, is meer fout. daar horen wij bij. Want we zijn de medegelovigen met Paulus geworden. Dadelijk zegt hij ook over ons en over gij. Dan maakt hij een onderscheid tussen ons en tussen gij. Ga maar kijken hoe we eruit komen dadelijk. Dit was het begin. Yeshua staat er 7 in Johannes 20, vers 17, daar zegt Jezus tot Maria: ik vaar op naar mijn vader en uw Vader. Naar mijn God en uw God. Als je nou dit leest, vind je dat niet schitterend. Er zijn een hoop mensen die zeggen: Jezus is God. Kent u die uitspraken van de wende? Van het traditioneel christendom? Hebben de drie eenheidsleer geleerd. En die zeggen, de vader, de zoon en de heilige geest... zijn drie onderscheiden personen... die met z'n drieën één goddelijk wezen vormen. Dat is nou filosofie. Dat is een dogma. Dat staat nergens in de Bijbel... maar dat is een gedachtepatroon van mensen... die maken daar een mooi dogma van... en zeggen ze, dat moet je geloven. Geloof je dat niet, word je niet behouden. Vergeet het. Vergeet dat hele dogma wat in de traditioneel christelijke kerk verkondigd wordt echt waar het is niet bijbels hij zegt ik vaar op zegt Yeshua naar mijn vader naar uw vader naar mijn God en uw God de naam van God is Yahweh hij is de enige waarachtige God en buiten hem is er geen God en Jezaja zegt ik ken Geen. er is er maar één hij vaart naar hem op naar mijn vader, naar uw vader, naar mijn God en naar uw God. De God van Yeshua de Messias is Yahweh. Amen? Amen. En buiten Yahweh is er geen God. En Yeshua is de Zoon van God. Staat veertig keer in het Nieuwe Testament de Zoon van God. En er staat Zoon des Mensen tachtig keer. Er staat niet één keer, hij is God. Wonderlijk, hè? Terwijl wij het toch geleerd hebben in de drie-eenheidsleer. Nee, maar de vader, de zoon. Weet je wel, de hele filosofie is een dogma. En die is ingeplant in Rome. En die is meegenomen in de reformatie, in de hervorming, in het protestantisme, in het charismatisch. Allemaal nemen ze die filosofie mee en ze menen daaraan te kunnen toetsen of jij een gelovige bent of niet. Maar zeg maar rustig, we gaan terug naar het woord van God. En daar leren we, er is maar één God. En dat is Jawe. Ik vaar op naar mijn vader en naar uw vader, naar mijn God en uw God. Wij hebben dezelfde God en vader van Yeshua, de Messias. Nou, wat zegt Paulus nog meer? Luister goed en lees. Hij zegt, hij heeft ons, broeders en zusters, immers in hem, dat is Messias, uitverkoren. Dus hij, dat is God, Yahweh. ...heeft ons, broeders en zusters, immers één Messias, Yeshua, uitverkoren voor de grondlegging de wereld. Dat is bijzonder. Dus nog voordat God een woord sprak, er zij licht, ...had hij in zijn denken, in zijn gedachten, het hele plan al uitgewerkt... Want hij is niet gaan scheppen zomaar uit de losse hand. Ik zal eens kijken wat er gaat gebeuren. Hij heeft van begin tot eind de zaak gezien. Hij zegt, zo ga ik het scheppen. En wat ik zeg, zo zal het zijn. Nee. Zelfs heeft hij in de tijd bepaald wanneer Messias geboren zou worden. Want hij moest verwekt worden. Ginomaai. Dus wat we in traditie geleerd hebben, dat Yeshua vanaf eeuwigheid God was of op zijn minst bij God was en dat door Yeshua heen alles geschapen is... is een drogreden van het protestantisme en van het katholicisme, van het christendom. Alles heeft in het plan van God gezeten. En overeenkomstig zijn plan spreekt hij. Wat hij hier spreekt in het begin, ontkent hij niet later. En wat hij daar ziet, en hij spreekt in één keer over de hele tijd... want vader is over de hele tijd God... Hij ziet van het begin het eind en van het eind het begin. Alleen wij leven in de tijd. Ergens in die tijd zijn wij geboren geworden... en we nemen kennis van de wonderlijke woorden van God. Maar je moet wel beseffen, hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid God. Hij verandert niet en wat hij één keer gezegd heeft, verandert hij ook niet. En als Yeshua gaat spreken, spreekt hij exact als zijn vader. En hij heeft nooit gezegd, ik ben de vader en de vader ben ik. Hij heeft wel gezegd dat hij één is met de vader... Eén in denken, één in spreken en hij handelt overeenkomstig de wil van zijn vader. En in Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed, zegt hij zelfs... Vader, ik bid dat zij één zijn. Dan heeft hij het over zijn discipelen en over ons die door de discipelen gehoord hebben. Vader, ik bid dat ze één zullen zijn zoals wij één zijn, vader en zoon. Ja, als je nou zegt, omdat hij één is met zijn vader, is Yeshua ook God... Dat is onzin. Want dan zouden wij ook, omdat we één zijn met de vader, ook ineens God zijn. Dat kan natuurlijk niet. Begrijpt u het? Rondelijk is dat. Dus Yeshua is zo één met de vader, zoals vader spreekt, spreekt hij. Zoals vader denkt, zo denkt hij. En hij doet ook precies wat vader zegt. Daarom is hij ons voorgegaan en wij zijn zijn navolgers geworden. Er is geen betere rabbi als rabbi Yeshua ben David. Dat is onze rabbi. Hij was bereid om zelfs zijn leven voor ons te geven. En met zijn kostbaar bloed onze zonde en schuld te betalen. Wonderlijke ervaring. We nog maar beginnen. Je weet nog niet voor de helft wat er gaat komen vandaag natuurlijk. Die anderen zullen wel spijt krijgen dat ze er nog niet zijn. Hè? Maar dat gaan ze van jullie horen. Hij heeft ons in de Messias uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Niet om persoonlijk te zeggen Piet, Gerrit, Marie, Kees. Nee, Ons collectief, zij die aan Messias verbonden zijn, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Hij heb je uitverkoren opdat wij heilig, dus afgezonderd en onberispelijk, eigenlijk niet te berispen, voor zijn aangezicht te zijn. Ik weet, dat proberen we allemaal en waar we wel eens een mank gaan, denk oh vader, dit wil ik helemaal niet, vergeef me op grond van Yeshua's. Amen. Ga zo door mijn zoon, mijn dochter, zegt hij dan. Want hij wil je leven. In liefde heeft hij, dat is Abba Yahweh, in liefde heeft Yahweh ons tevoren ertoe bestemd als zonen voor hem te worden aangenomen. Hoe? Door Yeshua de Messias naar het welbehagen van Gods wil. Zo werkt het zie je dat het leuk is om de zin te lezen en dan in die zin nog onderscheid te kunnen maken, oh, dit gaat over de vader en dit gaat over de zoon. Het Nieuwe Testament is wel eens wat vervelend geschreven in het Grieks, want ze maken zelfs in het woordje kurios, heren, in de vertaling geen onderscheid als het over Yahweh gaat of over Yeshua. Maar dat is de trigger van de drie-eenheidsleer, want zulke mensen hebben het vertaald. Het beter had het geweest als ze hadden nagedacht over Yeshua en over Yahweh. Dan had je het onderscheid kunnen zien, zoals je dat ook in het Oude Testament en in de profeten ziet. In liefde heeft Yahweh ons er tevoren toe bestemd om als zonen van hem Yahweh te worden aangenomen. Hoe? Door Yeshua de Messias naar de welbehagen van Yahweh's wil. Zo wil vader het. Hij had bereidheid zijn eigen zoon te zenden door zijn werk ons bij hem terug te brengen. Want we waren door onze goddeloze levensstijl, waren we van hem afgevallen. Nou, als dat nou het welbehagen van zijn wil is, hoe gaat hij dan verder? Dat is namelijk tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Dat is Gods genade, waarmee hij, dat is Yahweh onze God, ons begenadigd heeft in de geliefde. En dat is Yeshua. Vader heeft ons in zijn geliefde, Yeshua, genade geschonken. Niet omdat we zo goed waren, of dat we zo'n perfect gebed hadden, of dat we foutloos wandelden. Nee, God kent zijn schepping. Hij kent ook de val van die schepping en de neiging tot het kwaad. Maar die kan veranderd worden naarmate dat je de liefde van God leert kennen. Zeg je nooit geweten, zegt deze grootheid en de liefde van God. Hij zoekt mijn behoud. Het wonderlijk is, hij is ook degene die uw oogjes opent. Er is geen mens die u de ogen opent. Maar hij zegt, die mij zoekt, wie vindt. Dus op het moment dat je zoekend gemaakt wordt, dat is ook nog een weg van God. Want hij brengt iets op je weg. Tot je ineens zegt van, hé, hey, heb ik nooit over stilgestaan. Ik zou die God ook wel eens willen kennen. Hoe ga ik die leren kennen? Goeie vraag. Dat is een vraag voor God, dat hij alle kanalen voor je gaat openen. Om te laten zien wat zijn weg tot het heil is. En dat weg is Yeshua. Zijn gehoorzame zoon. Die volkomen in zijn wegen heeft gewandeld. Hij is door het wandelen in Gods weg de rechtvaardige. En niemand is rechtvaardig. Alleen Yeshua. Niemand van ons is rechtvaardig. Wij worden hooguit rechtvaardig, verklaard door God. Maar we zijn het niet. Hij ziet op zijn zoon, we zijn in de zoon, en hij verklaart ons in Christus rechtvaardig. Dus je mag je wel tot de rechtvaardige rekenen. En blijf dat ook. Blijf nou ook in die weg wandelen. God is dan een vreugde. is ja, een schitterend stuk. Het gaat door dat hoofdstuk 2 toe, hè. We lezen niet zomaar één hoofdstukje van nou, hoor. We lezen er wel twee. Efeze 1 vers 7 zegt. In hem, in dit geval is hem Yeshua. Hebben wij broeders en zusters de verlossing door zijn bloed. Het bloed van Yeshua. Het bloed van het lam van God. En het lam is nooit God zelf. Echt niet waar. Het is het lam van God. Yeshua. En dat is de vergeving van de overtredingen. Naar de rijkdom van zijn genade nou God heeft een hoop genade nodig om ons te geven om dit te kunnen zeggen maar wij vertrouwen het woord van God we vertrouwen niet onszelf maar we zeggen nee dat is de genade van God en ik wil God niet beschamen ik wil ook in die genade wil ik leven in hem in Yeshua hebben wij dus de verlossing door zijn bloed en de vergeving van de overtredingen naar de rijkdom van Gods genade daar komt hij weer Welke hij, dat is Yahweh, onze God, ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand. Als er één wijs is, is het God. Wie is wijs buiten God? Je kan hooguit een wijze genoemd worden omdat je perfect naar hem luistert. Dan denk je, Wat een wijze man is dat, zeg. die handelt voorkomen naar de weg van God. Wat een jaloersheid verwekkende man is dat, zeg? ik wil hem volgen. Nou dan hebben we Yeshua gevonden. Snap je het? Een vreugde om Yeshua te leren kennen. Hij heeft een volmaakte weg gewandeld met onze vader. En wij zijn navolgers geworden. Nou, boven onze wijsheid en verstand. Door ons, zegt uh, Paulus, heeft hij het geheimenis van zijn wil. Het geheimenis van Gods wil doen kennen. En dat is in overeenstemming met het welbehagen dat hij, dat is God... ...zich in hem Yeshua had voorgenomen. Ik hoop dat je voortaan gaat lezen zoals je het nou leest. Dat je hem en hem gaat onderscheiden tussen vader en zoon. Dan weet je precies de positie waar je in bent. En door te erkennen wie nou Yeshua is in plaats van Yahweh... ...ga je hem navolgen om in die volkomen verhouding tot vader te komen. Dat je zelfs niet meer bang hoeft te zijn om je hoofd tot hem op te werpen en te bidden. Vader, van een genade. Wat een God bent gij. He? Hij had het zich voorgenomen in Messias. Dat het door hem heen zou komen tot ons. Vers 10. Om oh, ter voorbereiding van de volheid der tijden. He? We zijn in de voorbereiding naar de volheid der tijden. Al een hele lange tijd, maar we zijn in voorbereiding... Van de volheid der tijden, dat al wat in de hemelen en op aarde is, onder één hoofd, dat is Messias, samen te vatten. Dat is het doel waar we naartoe gaan. In de volheid der tijden zullen alle die één samengevat worden. In dat hoofd, welk is Christus? Nou, dan komt er weer een mooi stukje hoor. Hij zegt namelijk in hem, zegt Paulus, en dan heb hij het over Yeshua. In Yeshua, in wie wij, broeder en zuster, ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij, broeder en zuster, tevoren bestemd waren. Dus zij die tot het geloof komen in vader en in zijn zoon, dat heeft God nou tevoren, al voor de schepping, voorgenomen dat het zo zou gaan in de wereld. Er is ook helemaal niets fout gegaan in de schepping. Zelfs de slang en de verleiding en de val van Adam en Eva hebben nog in het plan van God gezeten. Er ging niet iets fout, maar hij heeft een volmaakte mens geschapen naar zijn eigen beeld. de goed en kwaad. Hoe het ook is ontstaan, is het ontstaan. Maar zelfs de val van de mens, tot hij aan de dood werd onderworpen, is door God voorzien geweest al voor de schepping. Maar daar heeft hij ook ingecalculeerd hoe de redding zou zijn uit de dood. Bij God gebeurt niets toevallig. Daarvoor is hij God. Yeshua, in wie wij, broeder en zuster, het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren, krachtens het voornemen van hem, dat is Yahweh, die in alles werkt naar de raad van zijn wil. Het is de raad van Jahweh's wil tot het gegaan is zoals het gegaan is. Wilde hij dat u zou zondigen? Alleen, maar hij heeft het overzien dat je het zou doen, want je bent een volkomen mens naar zijn beeld geschapen. Alleen je moest onderscheid leren maken tussen goed en kwaad. En dat was er niet. En om een mens het onderscheid te laten maken tussen goed en kwaad, moet hij God leren kennen. En daarin openbaart hij zich aan de mens. En dan kan de mens volkomen tot zijn doel komen als hij in die weg gaat wandelen met al zijn fouten en gebreken. Is een opgaande weg. In Yeshua, in wie wij erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij broeders en zusters tevoren bestemd waren, kracht is het voornemen van Yahweh, die in alles naar de raad van zijn wil werkt. Nog een, er komt de reden op dat. Wat is het doel? Op dat, gaat hij zeggen. Op dat, dan zeg ik hier, maar wij, ik heb er nog tussen zet, 12 plus 1, vraagteken. We hebben natuurlijk die 12 discipelen die bijzonder geroepen waren uit de wereld plus die uh, ene Paulus bijvoorbeeld maar alle die hun stem gehoord hebben hebben inzicht gekregen in Gods raadbesluit Ah, oh, is dat God dus God is niet die boze God die iedereen vernietigen wil echt niet waar, hij wil dat alle mens behouden wordt zo moet je maar eens over nadenken een gevoelig plekje hij wil dat alle mensen behouden worden. Je hoeft van mij niet verder te denken. Maar dat wil hij. Beweeg je in de weg ter behoudenis. En laat het filosofieer aan theologen over. Wij, broeders en zusters, zouden zijn, opdat wij zouden zijn, tot lof zijn naar heerlijkheid van God. Wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. Nou, die tevoren, dat waren natuurlijk de discipelen en Paulus, want die waren voor ons. Maar ze hebben die boodschap uitgebracht en die komt nu ook tot ons. Dus dat ons, daar komen wij dadelijk in. Eerst is het onze discipelen en Paulus en dan komen wij. Maar als wij bijgevoegd zijn, zijn we ons. Dat is geen algebra, hè? dat is gewoon zoals het functioneert. Wij zouden zijn tot het lof van zijn heerlijkheid. Wij die reeds tevoren onze hoop op Christus gebouwd hadden. Ik zeg maar dat zijn de twaalf discipelen en Paulus. In hem, daar komt hij weer, zijt ook gij. Aanwijzend voornaamwoord. Gij, vingertje naar u en naar mij. In hem zijt ook gij. Nadat gij het woord der waarheid, dat is de evangelie van uw redding uw behoudenis hebt gehoord er is er is een moment in je leven gekomen dat je zegt oh wat hoor ik nou toch die schepper van hemel en aarde die heeft een boodschap gebracht door Paulus hij heeft zelfs de prijs betaald door aan zijn bloed en dat heeft hij gedaan op behoud van u daar krijgen we deel aan aan deze boodschap de behoudenis in hem zijt gij die gelovig werd, dat is de volgende stap, ook verzegeld met de Heilige Geest der Belofte. Leuk hè, ook. Aha, dat zijn wij. Die anderen, die waren het, die waren het ook. Maar wij hebben het gehoord en nu zullen ook wij daartoe gerekend gaan worden. In Hem zijt Gij, toen Gij gelovig geworden werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der Belofte. Hij zegt, die een onderpand is, is, niet was, maar is, ook een leuk woordje, vind je niet? Het was niet, vroeger, Ja, toen was al die godskinderen, weet je, nee, al die heiligen vroeger, nee, we hebben het over de heiligen nu. Degene die ingesloten worden in dat lichaam van Messias, is, heel belangrijk woord. Ik ben blij dat die mannen goed kunnen vertalen, op een hoop punten. Die het onderpand is van onze erfenis. Want die is tot verlossing van zijn volk. Dat hij, Abba Yahweh, zich verworven heeft tot lof zijn heerlijkheid. Hij heeft dat volk, ook dat heidenvolk, waar wij uit wegkomen. Ingesloten in de Messias van Israël. Want uiteindelijk had God een verbond met Israël en zijn kinderen. Wij hadden er niks mee te doen. Maar wij zijn door het geloof in Yeshua ...in Messia, deel geworden van zijn lichaam... ...want we zijn gedoopt en opgestaan uit dat watergraf. ...al het oude is afgelegd, we zijn nieuw geworden... ...we zijn met elkaar het lichaam van Messias. En dat ziet God. Hij ziet ons niet meer als één persoontje... ...Hij ziet ons als een collectief. Precies als Israël. Hij spreekt tot Israël als een collectief, als zijn volk. Die een onderpand is van onze erfenis... ...ja tot verlossing van het volk dat hij Abba Yahweh zich verworven heeft tot lof zijn heerlijkheid als wij nou geen lof tot heerlijkheid brengen voor het aangezicht van God wie moet het dan doen? ziet u waartoe u uitverkoren bent? als u God niet prijst, wie moet het dan doen? zullen de stenen het doen? de stenen zullen nooit spreken nee, wij zullen spreken we laten het toch niet zo gebeuren dat er een wonder gebeurt tot de stenen gaan spreken, want dan hebben we echt gefaald. Wij zullen met elkaar de wonderdaden gods verkondigen. De heerlijkheid van God. Dat is het doel van God. Daarom zijn we ook door het bloed van Yeshua behouden. Hebben we leven ontvangen, gaai. Maar we waren Dood. Zul je daar wel horen? Heftig als Paulus dat zegt. Daarom houd ik, zegt Paulus, gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus, hier in Abraham, en van uw liefde tot al de heiligen, dat heb je gehoord hoor. He? Ik hou niet op te danken, broeders en zusters, uw gedenkende bij mij gebeden, en er komt weer het woordje op dat. Dat is zo belangrijk, je moet dat in die teksten opzoeken. Waar staat op dat? En als je dan weet op dat, dan kun je nog afvragen, oh, wat stond er ook weer voor? Nou, wat daarvoor stond, dat schrijft hij, op dat, dat is, is, is, dat moet ik leren. Dat is dit. Hij houdt niet op te danken, uw gedenken in mijn gebeden, op dat, de God van onze Heer Jezus Christus. Wie is dat? Yahweh. De Vader der heerlijkheid, wie is dat? Yahweh u geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem Abba Yahweh recht te kennen. Dus waar gaat het om? We moeten God leren kennen. Maar God is geest. Hoe kunnen we God leren kennen? Ja, God die heeft gesproken. Oh ja, dat is waar. En hij die zijn stem hoort en doet wat hij zegt, die wordt verbonden met die God. Zolang wij nog onze eigen goden hebben en afgoden dienen en al die andere dingen doen, echt waar, dan zitten we nog helemaal op een zijspoor. Maar naarmate dat je God leert kennen, denk je, oh is dat God, de onzichtbare, de eeuwige, die alomtegenwoordig is, die zelfs ons hele firmament met sterren in één hand heeft. Ja, ik kan je niet voorstellen wat God in zijn hand heeft. Wij kunnen ook God niet uh, meten. Hij is overal. Maar het wonderlijke is, hij is geest. En hij heeft door te spreken ons kenbaar gemaakt met zijn wil. Hij heeft zelfs Joshua verwekt als zoon van God. Op bijna dezelfde wijze als die Adam heeft geformeerd door te spreken. Uit het stof te formeren. En neer te leggen. En hij heeft gezegd, dat is mooi wat ik gemaakt heb. Maar hij lachte maar. Totdat hij de geest in zijn neus boest. En dan stond Adam op. Schitterend. Zo heeft God door te spreken Adam geformeerd. Yeshua is ook door het spreken van Abba Yahweh verwekt. Het woordje verwekken betekent dat het een begin heeft. Ginomai staat er in het Grieks. Dus toen vader sprak tot Maria: Je gaat zwanger worden, meisje. Meisje van 12, 14 jaar. Hoe kan dat nou toch, zus? Ik heb nog geen man bekend. Nee, zegt hij, als mijn kracht van mijn geest over je komt, dat wat in jou verwekt gaat worden zal mijn zoon genaamd worden, Yeshua. Oh, mijn geschieden naar wat u spreekt. Daaraan vaarden ze de kracht van Gods woord om haar te bezwangeren. Wonderlijk is dat, hè? Het was geen incarnatie van Yeshua die al in eeuwigheid bij God leefde. Want als kon hij toch geen zoon van God zijn. Dan zou het een engel wezen. Een engel die in hun lichaam komt. Echt niet waar. Want daartoe zijn engelen niet geschapen. Engelen zijn als gediensten, geesten uitgezonden ten dienste van hen die het heil beërven. Dat is de taak van engelen. Yeshua is geen engel. Hij is de verwekte zoon van Yahweh. Zoals die Adam geformeerd heeft, heeft die Yeshua verwekt. beide door te spreken. In het stof. Want wij zijn ook stof. Broeder en zuster, opdat de God van de Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven, de geest van wijsheid, van openbaring, om hem, Abba Yahweh, recht te kennen. Dat is het doel van de prediking van het woord. We moeten God leren kennen. En wij leren hem kennen door onze Heer Yeshua. Hij moet verlicht de ogen van uw hart geven, zodat gij het weet... Welke hoop zijn roeping wekt. En hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis bij de Heiligen. Wie waren ook weer de heiligen? Nog een keer, hè? Ik zat je niet zeggen. Ik ga niet voorzeggen meer. Hè? Hij wil u verlichte ogen van uw hart geven, niet met je ogen zien, maar met je hart moet je het zien en verstaan en begrijpen, zodat je uit je hart kan zeggen. Ik ben een kind van God geworden. In het begin weer dat wel, maar er komt een dag dat je zegt, nou ben ik het. Verlicht de ogen van je hart, zodat je weet, dat je weet, dat je het weet, welke hoop de roeping van God werkt. En hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis bij de heilige, ook hier in Alblasserdam. En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons. Mooi hè? Die geloven. Oh ja, ja, naar de werking van de sterkte van zijn macht. Dus het maakt wel uit waar je in gelooft. Je kan zeggen, ja ik geloof hoor, de Jezus is de Christus hoor. Ik geloof het echt. En je vreet nog elke dag varkens en worsten en toestanden. Hè, met je rare uitdrukking natuurlijk. dat je nog niet eens snapt dat Yeshua ons daarin is voorgegaan. In een volledig Torah getrouwe levensstijl. Ja, dat hebben we geleerd in het christendom, natuurlijk. Ja, die wet is weggedaan. Oh, is de wet weggedaan. Gut, ik wist niet dat de anarchie was in het koninkrijk van God. Nee, het is geen anarchie. Het is een gewoon een, we handelen naar overeenkomstig geboden. Maar wel Gods geboden en niet naar de dogma's van mensen. Die hebben we losgelaten. Paus met Rome, ze kunnen mooi de grond in zakken. We geloven niks van Rome. Helemaal niets. Want alles wat verdraaid kon worden is door Rome verdraaid. Echt waar. Er zijn er veel te veel die hem geloven. Hoe overweldigend groot zijn kracht is broeder en zuster aan ons. Hier. Die geloven naar de werking van de sterkte van Gods macht. Macht. Schitterend woord hè? De sterkte van zijn macht, kom die hij, Abba Yahweh, heeft gevrocht in Messias. Door hem, Messias, uit de doden op te wekken. En hem, Messias, te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Waar zijn de hemelse gewesten? Dat is daar waar God op de troon zit en Yeshua aan zijn rechterhand. En aan hem is gegeven alle macht aan Yeshua. Dat blijkt wel dat degene die hem alle macht heeft gegeven... Zelf boven Yeshua staat, snap je dat? Ze zijn niet gelijk. Ze zijn wel één in denken. Dus Yeshua wordt niet door zijn gehoorzaamheid gelijk aan God en God. Anders zouden wij dat ook worden door in hem te geloven. Dan worden we één met hem en dan zijn we God. En dat gaat echt niet. Het gaat om vader. Vader heeft gevrocht in Messias... Door hem uit de doden op te wekken en hem, Yeshua, te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. En daar is hij. Als wij bidden tot God, heffen we onze ogen naar, boven, naar God de Vader. En als we met God spreken, hebben we die vrijheid gekregen van God, omdat het betaald is met het bloed van onze Heer. En als we een foutje zouden maken, en hij is onze hoge priester, Messias Yeshua. dan herstelt hij dat tot het goed bij vader komt. Daarom is alles wat we van hem bidden, dat doen we op grond van Gods belofte, want anders hebben we niks om te bidden. Dan gaat hij ervoor zorgen dat het een, een opening krijgt in je leven. Want alles wat we van hem bidden, zullen we ook ontvangen. Heb je geloof voor nodig? Doet het op grond van Gods woord bidden. Zeg niet vader ik heb een Bentley nodig of een Rolls Royce. Of voor mij wordt een fiets. Ga ervoor werken en koop hem. Of vraagt of iemand je gelukkig wil maken en een geschenk geeft. Nou als je wat wil geven, geef dan een nieuwe fiets. Maar als we tot God bidden, bidden we op grond van zijn verbond. We bidden op grond van zijn verbond. Andere rechten dan het verbond hebben we niet. Maar dat verbond houdt wel in leven. Hij wil dat je ook een goed leven hier op aarde hebt. Hem te kennen. Dat is eeuwig leven. Nou, die hemelse gewesten. Nog een keertje. De hele zin achter elkaar. Dat hij heeft gevrocht in Christus Jezus door hem uit de dood op te wekken, hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, ja, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen maar in deze, maar ook in de toekomende eeuw. Hoe krijg je het in zo'n versie gepropt? Hé, <lacht> die Paulus is een mannetje hoor. He, je moet soms wel goed tussen de commas doorlezen. Je moet weten wat er wel een tussenvoegsel is. Je moet weten waar, waar het om gaat en waar het op eindigt. En dan al die commas daartussen zijn tussenvoegsels. Je kan zeggen, mijn vader is sterk. Dan weet je wat ik zeggen wil. Maar als je zegt, mijn vader, komma, hij is grijs. Comma, hij kan uh, niet hard meer lopen. Comma, uh, hij heeft wel een auto. Comma, en hij heeft zelfs drie fietsen. En een schat van een vrouw getrouwd. Komma. Hij is hartstikke sterk. Ik kan ook kunnen zeggen, mijn vader is gewoon hartstikke sterk. Maar het gaat erom dat je komma's leert lezen, de tussenvoegsels, want dat zijn vaak hele mooie, aparte dingen, die zet hij ertussen, en heb je dan die ene zin van Paulus gelezen, zeg je, mijn God, wat heb je die man een kracht gegeven van het woord. Echt, daar word je blij van. Een hoop mensen worden niet meer blij van Bijbel lezen. Maar ga je het snappen, daar zit je behoudenis in, daar zit je vreugden in. Hè? Hij zegt heel duidelijk, hij heeft hem gezet in de hemelse gewesten... ...boven alle overheid. Overheid, overheid. Wat, wat is ook weer overheid? Nederlandse regering of zo? Uh, oh, oh, ook nog een macht. Boven alle overheid en macht en kracht. Heerschappij. Zelfs boven alle naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze, maar zelfs in de toekomende eeuw. Waar heeft hij het over, die Paulus? Kennen wij de woorden wel waar het om gaat... Of fantaseren wij die woorden erbij? Denk, oh, dat zal dat betekenen of dat? Ik denk, laat ik u helpen vandaag. Ga ik dadelijk laten horen. Dus uh, kijk er maar naar uit. Ja. Efeze 1, vers 22. En hij, broeder en zuster, Abba Yahweh, heeft alles onder zijn voeten gesteld. Onder wiens voeten? Van Yeshua. En hem, Yeshua, als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente. Die zijn lichaam is. Mag ik naar u wijzen? Wat hebben we van vader gekregen? Een we hebben gekregen? Om met hem volkomen één te zijn. Want vader ziet ons in hem. Hij ziet ons als een volk. Niet als één persoon. Maar we zien ons als... volk. Als hoofd bovenal gegeven aan de gemeente. Dat is zijn lichaam. Dat lichaam van hem is vervuld met... Hem, Yeshua, die alles en allen volmaakt. Door wie bent u volmaakt? Door Yeshua. Want vader kan met ons geen rechtstreeks gemeenschap hebben vanwege onze zonde, natuur. Maar in Yeshua, ja daar gaat het om. Hij ziet dat lichaam van Yeshua in u. In uw trouwe levenswijze, in alles. Efeze 2 vers 1. Ook u, er komt hier een streepje eronder gezet. Hoewel gij dood waart. We waren allemaal dood. We kenden God niet. Door onze overtredingen en onze zonden. In meervoud. Waarin gij vroeger gewandeld hebt. Dit zijn we allemaal. Hè? Laat niemand zeggen. Ho, ho, ho. Ik ben de enige rechtvaardige. hier. Echt niet waar. Dit hebben we allemaal nodig. Niemand is rechtvaardig. Tot niet één toe. Jullie monden waren als open graven. Dat zegt de Heer. Maar we zijn nu gekuist geworden, zouden de bellen gezegd, Of in het Hebreeuws gekasjet. Door dat woord van God tot ons te nemen, zijn we heilig en rein gaan denken. En mijn God, dit is de weg die de Vader van ons wil. We zijn tot de heilige gerekend gaan worden. Maar we waren natuurlijk... We komen uit een periode... Ja. We waren dood in onze overtreding en in onze zonden. Meervoud, waar gij vroeger gewoon in gewandeld hebt. Nou, komt hij weer. Weer één, één zinnetje. Kijken wat er staat. Waarin wij vroeger gewandeld hebben. Overeenkomstig de loop van deze wereld. Overeenkomstig de overste. oh ja, ja, van de macht. Oh, de macht der lucht, zo, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen, van ongehoorzaamheid. Vind je het leuk om dat uit te pluizen? Want als je het zomaar leest, in de snelheid waarin je kan lezen, zo, ik heb weer een hoofdstuk gelezen, dan mis je echt de kern. De loop van deze wereld, de loop van deze wereld, ik zal er maar gelijk bij zetten, moet je niet luisteren. Dat is 2889, dat is Kosmos. Kosmos. En dat is niets anders dan te zeggen dat zijn de bewoners van de aarde, de wereld. Het is niet de hemel, want dat is de bewoning van God en van de engelen. Maar het gaat over de kosmos. Dat is de bewoners van de aarde, dat is de mensheid. Dus overeenkomstig de loop van de mensheid heb je het over. En dan zegt hij overeenkomstig de overste van de macht. De overste, dat is Argon. Dat is een bestuurder, een commandant, een leider. Oh ja. Ja, inderdaad. Dus het gaat over de bestuurder van de macht. Wat is macht? Exousia. Recht van keuze. Hé, hey, doen zoals men wenst. Die macht, die heb je. Die heb je van God gekregen. Je bent naar zijn beeld geschapen. Je hebt de macht om te doen wat je wil. Of het wijs is, is wat anders. We zijn natuurlijk heel lang dwazen geweest. Totdat we het doel van God te horen kregen. En mijn God... Dat is het doel van God met mijn leven. Nou, ik wil niks liever als tot het doel van God komen. Nou zegt hij, die overste van de macht, dat is 758 en 1849. Ja? Dat zijn bestuurders en die hebben recht van keuze. Doen zoals men wenst. We gaan verder. Het gaat over de macht der lucht. Lucht is niet anders. Lucht, de atmosfeer het komt van het woordje I, en dat is weer onbewust ademhalen blazen leuk is dat eigenlijk als je dat grafie niet daar denk je helemaal niet over na als je het over lucht hebt lucht, lucht, hallo, lucht 109, lucht, dat is gewoon de atmosfeer, het onbewust ademhalen dat doen alle mensen heel de schepping doet dat dat doen de vissen, de leeuwen, de beren, de tijgers zelfs de muis onder je vloer ja van de geest die thans werkzaam is in de kinderen van ongehoorzaamheid. Geest, welke geest is dat? Welke boze geest is dat? Hebben ze een naam? Is het Satan? Is het de duivel? Of is het.? Want daar denken wij aan. Geneigd om daar aan te denken. Maar dat staat er helemaal niet. Hier staat gewoon het woordje pneuma. En pneuma betekent de gezindheid. Nou, of was het zo eenvoudig? En wij denken aan geesten. Hoeveel geesten hebben we niet uitgedreven? Het gaat eruit in de naam van Jezus, geest. Echt waar, een probleem. Daar moet je overheen leren groeien door kennis te krijgen van het woord. Hoeveel trauma's van mensen hebben wij niet gezien als geesten? Dan ging je een trauma eruit douwen in de naam van Jezus. Dat gaat helemaal niet. Een trauma is een trauma. Daar moet je over kunnen praten zodat het aan het licht komt. Ik ah, ben blij dat ik erover gepraat heb, zeg. Die jagen er niet uit. Er zijn genoeg getraumatiseerde mensen die dachten dat ze demonen hadden. Nee, echt niet waar. Overeenkomstig de bewoners van de aarde, de mensheid. Overeenkomstig de overste, oftewel de bestuurder van de macht der lucht. Van de degene die mag doen wat hij wenst die recht heeft van een keuze en van de lucht is gewoon de atmosfeer het onbewust ademhalen het complete recht wat we hebben lieve mensen, die thans werkzaam is in de kinderen van ongehoorzaamheid ah, die geest is te maken met de gezindheid wat is nou de gezindheid van de wereld? wat ze in de eigen buik opkrijgen waar ze lust toe hebben wie zegt tegen hun die lust is goddeloos? Ja, er is helemaal niemand, Nee, oh als ze gaan horen over God en zijn doel, dan zeggen ze, oh die lust van mij is helemaal niet koosje." Ze zeggen, nee, niet echt waar. Er is een ander doel wat God heeft met de wereld. Dan kan zo'n persoon zeggen, mijn God, wat heb ik gedaan? Ze zeggen, nou, wat zei Petrus tegen de mensen? Wat hebben we gedaan? We hebben de Zoon van God gekruisigd. Nou, zegt hij, bekeer je, laat je dopen. Want God overziet de tijd van onwetendheid, maar verkondigt heden dat je je bekeert. Dat is helemaal zo. Dus je draai je gewoon. om en je zegt ik ga op de weg van God wandelen. En we gaan van week tot week en van maand tot maand steeds meer begrijpen over het doel van God in ons leven. Nou, vind je het leuk om zo'n rijtjes achter elkaar te zetten? Die vertalers die hebben uit dit soort woorden deze hele zin moeten vertalen. Dat kan je best begrijpen als ze geïndoctrineerd zijn door drie-eenheidsleer of andere dogmatiek. Tot ze dingen gaan neerzetten zoals ze dat als het beste zien. Maar als je teruggaat naar de grondtaal. zeg je hé. Hey, typisch hè. tot dat nou in de grondtaal staat. en tot die, uh, hij dat nou zo gezegd hebt. Nou, daarvoor hebben we onderwijs met elkaar nodig. Gaan we gewoon verder? Ik vind je het goed? Efeze 2, vers 3. Trouwens, zegt Peter, uh, Paulus. ook wij. wij, dat is Paulus. En de discipelen en alle onderwijzers van God. En ook de profeten die door alle heen heen gesproken hebben. Ook wij alle hebben vroeger daarin verkeerd hoor. In dat uh, vlees, in de begeerte van ons. Vlees, handelen naar de wil van het vlees. En de gedachten en wij, Paulus en alle discipelen en profeten, waren van nature evenzeer als de overige, kinderen van de toren. Voel je je nog steeds thuis? Ja, hè? Lieve mensen, God echter. God, Abba Yahweh. Die rijk is aan erbarming. Wie is er rijk aan erbarming? Dat is Yahweh onze God. Heeft om zijn grote liefde... Wie heeft zijn grote liefde? Dat is Yahweh onze God. Waarmee hij, Yahweh ons, heeft lief gehad... Ons, hoewel wij dood waren door onze overtredingen, medelevend gemaakt met Messias. Wiens wil is dat? Dat is de wil van God. Yahweh, de enige waarachtige. Buiten hem is er geen God. Hij heeft dat tot stand gebracht door zijn zoon Yeshua. De reine, de heilige, de rechtvaardige, die zonder zonde was. Hoewel die verzocht is geworden zoals wij staat er geschreven. Kent u hem? Yeshua is verzocht geworden zoals wij. Maar hij zondigde niet. Hij werd verzocht. Hij wist dat hij van stenen brood kon maken. Maar had hij dat gedaan, had hij zijn macht misbruikt, had hij ons niet meer gelijk geweest. Begrijpt u het? Dus ook de beproevingen, de verzoekingen van de Messias, die waren degelijk. Hij was niet zijn God die rondliep, en zei, oh, dat doet me helemaal niks, weet je. Nee, hij is ons gelijk geworden. Alleen hij zondigde niet. Ons zegt hij, hoewel wij dood waren, door de overtredingen zijn we medelevend gemaakt met Christus. En er staat er weer tussen, door genade zijt gij behouden. Mooi hè? Efeze 2 vers 6. Hij heeft ons, broeder en zuster, mede opgewekt... En ons, broeders en zusters, mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Yeshua de Messias. U heeft een plaats in de hemelse gewesten door uw verbindenheid aan dat lichaam van Yeshua. Hij is bij de Vader, aan zijn rechterzijde. Hem is gegeven alle macht. Dus wat we de Vader bidden, we pleiten op het rechtvaardig leven van Yeshua. En dan is zijn bloed is de betaalmiddel. Dus Yeshua zegt, Vader, mijn bloed. Vader. Mijn bloed voor hem. En zo kunnen we gaan ontvangen. We kunnen ons bekeren. Vader, ik heb er spijt van. Ik heb nooit van uw Sabbat geweten. Ik heb het altijd zonde gedaan. Maar nu snap ik dat het Sabbat is. Oké, okay, geen probleem. We geven je alles. Overziet de tijd van onwetendheid. Ga vandaag Sabbat vieren. En alle andere dingen. Hij heeft ons mede opgewekt. Ons mede een plaats gegeven. In de hemelse gewesten. In Christus Jezus. Om. Dus niet omdat. Maar om. In de komende eeuwen de overweldigende rijkdom van Gods genade te tonen naar zijn goede tierenheid van God de Vader over ons in Christus Jezus. Alles wat wij ontvangen is in Christus Jezus. Als iemand buiten Messias wil, pech gaat. Alleen door Messias heen ontvangen we dat wat God ons beloofd heeft door de prijs van Yeshua betaald. Want het is nog steeds door genade, broeder en zuster, zijt gij behouden. Door genade zijt gij behouden. Komma, tussenzin, door het geloof. Heer je dat? Tussenzinnetje. Even door geloof is dat, hè? En dat niet uit uzelf, het is een gave van God. Wat is nou die gave van God? Is dat geloven of is dat genade? Wat zegt hij? En wie nog meer? Allebei. Oh. Maar ik heb al gezegd, het is een hè? Het is even iets? Door genade zijt gij behouden. Het is een gave van God. Dat is het begin en het doel van de regel. Hoe komt dat dan? Ja, dat is door het geloof te aanvaarden. Wat zit er in deze hand? Niks. Maar ik neem met deze hand wat God me belooft. Dus hier zit mijn geloof in. Ik trek het je geloof naar me toe en ik zeg alsof ik het heb ontvangen. Zo leef ik als een gelovige in een goddeloze wereld. Daarom is het belangrijk dat je kommas leert lezen, want ze staan goed. Door genade zijt gij behouden, tussen de commas, door het geloof. Dat is niet uit jezelf, nee, het is een gave gods die genade. Anders zou je kunnen zeggen, ja God, heb me geen geloof gegeven. Geen wonder dat ik nou verloren ga. Nou, als hij me wil redden en ik ben uitverkoren van eeuwigheid, nou dan haalt hij me ook wel uit de kroeg. <lacht> Zo dachten hij met ons oude gifmeerde hoofdje vroeger hoor. Want we zijn daarin groot geworden, met alle respect voor onze gifmeerde broeders. Dat zijn onze trauma's van vroeger. Alleen we hebben ze overwonnen. Het is duidelijk geworden. En er zijn velen, zoals wij, die zeggen, man, dat je dat nou toch gezegd hebt. Ja, het is nou maar simpel hè. Maar het is niet simpel, je moet het snappen. Door genade bent u behouden, broeder en zuster. Ja, dat, dat is door geloof. Het is niet uit jezelf, hè? Nee, het is een gave van God, maar door de hand van het geloof mag je het binnenhalen. Ook niet uit werken, hoor, zegt hij. Want anders kon je roemen. Zeg je ja, maar, hallelo, ik, heb, ik heb sabbat gevierd, ik heb de feesten gevierd, ik heb al mijn zonden beleden nu ben ik rechtvaardig voor God. Echt niet waar. Niemand kan zeggen, ik heb dat gedaan en nu heb ik uh, genade gekregen. Hij zegt duidelijk, vers 10, want zijn maaksel zijn wij, broeder en zuster, in Christus Jezus geschapen. Ah, er komt een dag dat we dus in Christus Jezus geschapen worden. Dat is scheppen, dat is iets wat er niet was bij mij en bij u. Dat wordt daar geschapen en dat wordt door het geloof toegeëigend. Want zijn maaksel, dat is schepsel, zijn wij... In Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. Hey shma. Die God de bereid heeft op dat wij die in Christus zijn, daarin zouden wandelen doen. Als je het gaat zien, dan moet je het gaan doen. Shema Israël, hoor Israël. En dat is niet horen op zijn Nederlands. Maar dat is horen en doen. Wij zeggen dan nou wel eens, ja, pa ik heb het gehoord hoor. En dan ga je naar buiten, dan loop je niet linksaf, dan ga je rechtsaf. of andersom. Ja. Hè? Mijn vader zei ooit in de winter: ga niet op het ijs lopen, Willem, want het is veel te dun. Dan zak je erheen. Dan kom ik bij de kralen Chaplas, al die eenden op het ijs. Ik zei: ja, die eenden kunnen erop, dus ik stap op het ijs. En dan vlieg er zo doorheen. Ik dacht: oh, dat was een les. Mijn vader had me gewaarschuwd, maar ik deed het niet. Ja, ik kon een meter of vier lopen. Ik dacht: zie je wat gaat wel? En dat was een keer vloep. Poelen, poelen, poelen. Wij zijn zijn zoals zijn schepping, broeder en zuster, om goede werken te doen. Te doen. Shema Israël. Die God tevoren bereid had op dat wij daarin zouden wandelen. Dat is bewegen. Bedenk daarom dat gij die vroeger heidenen waart, naar het vlees en onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis. Dat is net gewoon het Israëlische volk wat allemaal besneden is. Maar die besnijdenis die redt ze dus niet. De besnijdenis hebben ze omdat ze kinderen van Abram zijn. En het huis van Abram is al eenmaal besneden. Dus ook de kinderen van Abram zijn besneden. Zelfs degenen die toetreden... die komen op dat gebied terecht. Wij waren heidenen naar het vlees... en wij werden onbesnedenen genoemd... door de zogenaamde besnijdenis. Die waren wel besneden, maar die deden het niet. Die werk van mensenhand is aan het vlees. Nou, vers 12... dat gij, broeder en zuster, heidenen... te dientijd zonder Christus waard uitgesloten van het burgerrecht van Israël en vreemd aan de verbonden der belofte, u was zonder hoop zonder God in de wereld durf je aan me te zeggen? ja toch, dat waren we dat waren wij maar door geloof in Messia door het ondergaan in de, in de dood opstand ten leven zijn we lichaam van Yeshua geworden we mogen ons toe-eigenen wat God ons in zijn belofte geeft ook al is het nog zo moeilijk maar we doen het wel we waren zonder hoop en zonder God in de wereld. We hadden, waren vreemd aan de verbonden. Als je vreemd bent aan het verbond, hoe kan je er dan in zitten? En als we zelfs in ons christendom van Rome en reformatie hebben gehoord... hoe raar dat verbond in elkaar zat. Ook het verbond van kindertjesdopen. Hoe bedoelt u verbond? Waar staat dat geschreven? Vroeger zeiden ze dat is in de plaats van de besnijdenis gekomen. Ja, wie gaat nou de wet van God, het woord van God veranderen? Hoe bedoelt u in de plaats? Tijdverbond was geweest, kinderen besnijden. We hebben dus allemaal dogmatisch gegogeld en woorden. We, zingen, joh, we moeten af van dogma's, we moeten doen wat God zegt. Zo hoort het. We hebben deel gekregen aan zijn verbond, aan zijn volk. We zullen ook dezelfde weg wandelen als het volk in gehoorzaamheid. Het laatste stukje, lieve mensen. Tans in Christus Jezus, broeders en zusters, in Christus Jezus, zijt gij... Die eerdaars ver afwaart, ha, ah, dichtbij gekomen door het bloed van de Messias. We zijn dus dichtbij gekomen. Zijn we er al of zijn we alleen nog maar dichtbij gekomen? Ja, je bent dichtbij gekomen. Want je moet kennis gaan krijgen van dat hele verbond. Zei: mijn God, wat is dat mooi. Hier wil ik in wandelen. Je komt steeds dichterbij het doel waartoe God je geschapen heeft. We waren verdwaald. We waren verdwaald, inderdaad. Jij ja, ook al. Nou. Oké. Okay. Nou, thans in Christus Jezus zei gij die eertijds ver af, maar dichtbij gekomen door het bloed van Messias. Want Hij, Yeshua, is onze vrede. Die de twee, dat is Israël en de gelovigen uit de volkeren, één, een hey, gat, heeft gemaakt. Hij heeft dus die twee volkeren, Israël en de volkeren, één gemaakt. Ja, hallo? Eén in denken, één in spreken en één in het doen overeenkomstig de wil van God. Zo worden we één met het volk. Dan kunnen ook mensen zeggen, ben jij een Jood? Zeggen ze dan. Nee, nou helemaal niet, maar zo staat het toch in de Torah. Dus je bent geen Jood? Nou nee, niet een, niet een vleeselijke. Ik ben wel een geestelijke Jood, want dat betekent hij die God looft. Juda, God loven. Hij, Yeshua, is onze vrede die de twee één heeft gemaakt, die twee volkeren. En de tussenmuur die scheiding maakte, dat is de vijandschap, heeft hij weggebroken. Amen. Oh, wat stond er nou tussen? Tussen Gods volk en de heidenen. Daar stond vijandschap tussen. Kunt u zich dat voorstellen? En hij noemt dat een muur. Wat, wat zou dat nou toch zijn? Wat is nou die muur die vijandschap is en die weggebroken is door de vrede van Yeshua? Luister goed. Doordat hij, dat is Yeshua, in zijn vlees de wet der geboden in inzettingen bestaande buiten werking gesteld heeft. Om in zichzelf vredemakende deze twee volkeren, Israël en de wereldvolkeren, één nieuwe mens te scheppen. Nou, dit is heftig. En daar vallen vele christenen overheen... met een dwaze dogma's. Nou, we noemen het ook een preek. We luisteren naar de geboden. Maar versus de dogma's. Wat staat er nou toch? Doordat Yeshua... in zijn vlees de wet der geboden... Komma... er komt er een tussenvoegsel... in inzettingen bestaande. Oh, er is dus... Een wet der geboden, tussen kommaatjes, die in inzettingen bestaan. Begrijpt u al? Er blijkt dus een wet der geboden te zijn, die bestaat in inzettingen. En die heeft hij buiten werking gesteld. Zo, so, dat woordje inzettingen, dat is het woordje dogma. Dat verwacht je toch niet, hè? Als je over wetten en inzettingen denkt, denk je, oh, dat is de Torah met al zijn inzettingen en rechten. Maar dat staat er niet. Hij het over dogma's. Dat woordje 1378, inzetting is dogma's. Dus hij heeft door zijn vlees de wet der geboden, in dogma's bestaande, buiten werking gesteld. Om in zichzelf, vredemakende, deze twee, Israël en de volkeren, tot één nieuwe mens te scheppen. Daarin worden we één. Maar we konden niet één worden omdat er in Israël geboden in inzettingen bestonden. Menselijke gedachten en kronkels die ze hebben bijgevoegd bij de Torah. De hedendaagse Jood leest meer in zijn Talmud en in zijn Misna als dat hij Torah leest. Want als die Torah leest dan legt hij het uit zoals het in de Talmud staat en de Misna. En er staan vele goede dingen in. Maar er zijn ook vele dingen, denk ik, hoe is het mogelijk? Zoals wij vroeger de catechismus moesten leren, schitterend, we konden hem uit ons hoofd. Wat is je enige troost in leven en sterven? Dat ik met mijn ziel, nou, daar gaat het maar door, hè? Zo is ook de Talmud en de Misna. Dat zijn uh, formuleringen, dogma's, zoals het christendom hun geloof in een pakje duwt, en zijn zo geloven het, en als jij dat niet gelooft, kan je niet gered worden. Kerkelijke leer. Kerkelijke leer. Maar daar gaat het over, even vandaag, over die inzettingen, want dat zijn dus dogma's. Dat woordje dogma, 1378, dat zijn menselijke geboden en inzettingen. En ik zal u het laten zien, want als je dat woordje 1378 in de, in de concordantie aantipt... dan krijg je bijvoorbeeld Lucas 2, vers 1... het geschieden in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus... dat de hele wereld beschreven moest worden. Er staat gebod... Maar het heeft niks met de tien geboden te maken, om met een gebod van God. Daarom heet het ook niet uh, wet van God, of nomos, want dat staat er echt in het Grieks, als het over de Torah gaat, over nomos. Hier staat gebod, maar er staat eigenlijk een inzetting van mensen. Oh, dus wat die keizer Augustus zegt, dat is geen gebod. Ja, niet naar Gods woord. Handelingen 16. Als zij de steden doorreisden, gaven zij hun verordeningen over, die van de apostelen en de ouderlingen... het Jeruzalem goed gevonden waren... om die te onderhouden. Dus hier gaven de apostelen en de ouderlingen... verordeningen door. Hé, hey, als ze nou zouden zeggen... kijk, daar staat zo in het Torah geschreven... en zo moet je het doen. Nee, ze gaven hun verordeningen door... dat ze eigenlijk naar Mozes moesten luisteren... want die zou elke sabbat gepredikt worden. Kunt u nog herinneren? Er waren mensen geweest die zeiden... jullie moeten je laten besnijden, anders kan je niet gered worden. Bam! Dat gaat helemaal niet, want besnijden is nooit gegeven tot redding. Daarom was de oorlog en gingen ze naar Jeruzalem om dat uit te praten. En dan zeggen de discipelen, en dat noem je dan een dogma, die zeggen dan nou moet je het zo, en zo doen, want uiteindelijk wordt elke sabbat Mozes gelezen. Oh, dus als ze Mozes lezen, dan krijgen ze dus te horen hoe het verbond in elkaar zit. Juist, broeder en zuster. Handelingen 17. En alle deze doen tegen de geboden des keizers. Hier, het gebod van de keizer, dat is gewoon een dogma. Ook wordt, Zo wordt dat hier de, de Duitsers weer binnenvallen. En die geven allerlei geboden. zeg je: zegt, ja, hallo, dat is niet de Nederlandse wet. Of ze geven geboden dat niet met de wet van God overeenstemt. je bekijkt het wel. Ik zet het om een loop, ik vlucht. Hè? Het gaat om geboden van mensen. Efeze 2, vers 15. ...heeft de vijandschap in zijn vlees niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande. Oh, dus wat hij er niet heeft gemaakt, is de wet die bestond uit menselijke geboden en inzettingen. Dat zijn dogma's. Waar zijn de dogma's van mensen naartoe gegaan? Aan het kruis. Die heeft de Heer gekruisen. Dat handschrift wat tegen ons was, enigszins... Colossense 2. Hij heeft uitgewist dat handschrift dat tegen ons was in dogma's bestaande. Terwijl ik zeg, ik enige wijze ons tegen was. En hij heeft hetzelfde uit het midden weggenomen en aan het kruis genageld. Dus wat doen we met dogma's? Hij heeft ze aan het kruis genageld. Laten wij ze overboord gooien. Laten we maar zeggen, wat staat er geschreven? Ja? Wat staat er geschreven? Goed, het laatste stukje. Broeder en zuster. Deze twee dat is Israël en de volken, zijn tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij, Yeshua, die vijandschap gedood heeft. Die vijandschap, die middenmuur, die door zijn dogma's tussen de joden en de heidenen stonden, die is afgebroken en weggedaan. Mooi is dat, hè? En bij zijn komst heeft hij, Yeshua, vrede verkondigd. Shalom aan u, broeder en zuster, die veraf waren. Dat zijn wij. Wij waren veraf. En vrede aan hen die dichtbij waren. Dat was de boodschap in het volk. En Paulus is de discipel van de heidenen. Daarom noemt hij ons eerst. Vind je dat niet mooi? Ik zou heel even veel willen doorlezen vandaag met u. Schitterend, want door hem, dat is Yeshua, hebben wij beide Israël en de volkeren die tot geloof komen, in één geest toegang tot de Vader. Hoort dit goed? We hebben in dezelfde geest als het gelovige volk van Israël toegang tot de Vader. Door de verlossende prijs die door Yeshua betaald is. En Adam en Eva hebben in dat geloof al gewandeld, want daarom moesten ze een bokje slachten. En dan moesten ze een verzoening doen, uitziende op het zaad wat nog komen zou. Wij weten wie het zaad is, we staan er alweer 2000 jaar achter. Maar we hebben nog steeds, zoals Adam en Eva, zicht op Messias en wij kijken terug op Messias. Maar hij doet nog precies hetzelfde. Het is helemaal geen nieuwe boodschap hoor. Het is gewoon Torah. Alleen het is door uh, Paulus gebracht om die heidenen wat te leren. Maar je moet alles uit de brieven van Paulus teruglinken naar de Torah. Dan denk je, oh, jammer Torah. Ach, het is helemaal niet veranderd. Nou, de christenen zeggen, je houdt toch op, die wet is weggedaan. Oh ja, oh, maar een makkie zegt. Ik hoef geen, ik, ik mag nog ook vark eten. Ja, natuurlijk. Je mag overspel plegen. Je mag overspel plegen. Als de wet weg is, mag je ook overspel plegen. Ach, ja, nee, dat kan eigenlijk niet helemaal. Oh, nee. Nou, lieve mensen, er is verwarring, hè. Door hem, Yeshua, hebben wij beide, Israël en de gemeente uit de heidenen, in één geest. In één geest, dat is geen geest hoor. Maar in één wijze van denken, zoals God denkt. En het door zijn woorden heeft uitgesproken. Daarom weten we wat hij denkt. Daarom denken wij precies als de vader. En we zeggen ook wat de vader gezegd heeft. Daarin volgen we Yeshua na. Hij deed precies hetzelfde. We zijn navolgers van Yeshua, maar ook van Paulus. En van de discipelen. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen meer, broeders en zusters hier in Abbasadan, maar u bent bijwoners. U bent medeburgers van de Heilige en de huisgenoten Gods. Alleluia. Amen? Durf je Amen te zeggen? We zijn dus medeburgers met de Heilige. Wij zijn dus Heiligen geworden, huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus de hoeksteen is die prachtige hoeksteen waar het hele gebouw opgebouwd gaat worden. He? Lees maar: in Hem, in Yeshua, was elk bouwwerk goed ineensluitend tot een tempel, heilig in de Heer. Tempel. Wij worden gewoon een tempel. De Geest van God is in ons. En met de geest van God spreken wij dingen die je alleen maar in de tempel verwacht. Mijn God, enig waarachtig, verheven zij uw naam boven alle naam. Er is geen naam aan uw naam gelijk. Yahweh, de redder van alle mensen. En door Yeshua heen betaalt hij de prijs, opdat er een prijs betaald moest worden. Bloed was de enige wat moest vloeien in wie ook gij broeder en zuster mede gebouwd wordt tot een woonstede van God in de geest dus u bent een woonstad van God een rijstadje hier natuurlijk maar met al die andere gelovigen zijn we een hele grote stad geworden maar gaat u maar Efeze verder lezen en probeer het op dezelfde wijze te doen stop bij elke komma en punt kijk wat tussenvoersels zijn kijk of u eruit komt het is een vreugde om te doen ik wens u een hele fijne sabbat doen. God zegene.